Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Bloemendaal aan zee staat de bekende strandtent Bloomingdale Beach Club in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand en moet het strandpaviljoen als verloren worden beschouwd. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende strandtenten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Het Soedanese leger en de RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat meldt persbureau Reuters op basis van meerdere bronnen bij de twee partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulpverlening mogelijk maken. De gevechtspauze gaat waarschijnlijk binnen twee dagen in. Tot nu toe waren er meerdere korte gevechtsonderbrekingen in Soedan aangekondigd, maar die werden herhaaldelijk geschonden. Een vrouw die zei dat ze werd gestalkt wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze zei dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man kreeg... maar die bleken door haar zelf geschreven te zijn. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Hij is inmiddels vrij en zegt tegen RTL Boulevard... dat het een enorme opluchting is dat de vrouw is betrapt. Hij noemt de vervolging van de vrouw een eerste stap naar gerechtigheid. Een partij van 351 archeologische kunstvoorwerpen gaat terug naar Griekenland. Ze waren jarenlang in het bezit van een omstreden Britse kunstverzamelaar. Hij wist jaren historische kunst op te kopen via illegale handelaren. Griekenland voerde een lange juridische strijd om de objecten weer terug te krijgen. Het gaat onder meer om een beeld van Alexander de Grote uit de tweede eeuw voor Christus. Het weer vannacht bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is 10 tot 13 graden. Komende dag start zonnig. In de middag meer bewolking met in de avond in het oosten en noorden ook kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht. Ourselves. It's different this time Yeah, we play with the fire till we burn Yeah, I see the white flies, the stop signs I know that I should know better, better, better You play on my heartstrings, no hard feelings Tell me I should know better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 Anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound.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 to van de zon schijnt dus pak je radio. radio ben renner frans en zet hem op 106.9 106.9 yeah. Zfm. Zfm. ZFM 24 uur per dag hete de zon Hoor je, nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. So